Met het Enerwachnaal. Voor de kust van de regio Fukushima gevolgd door een kernramp. Het aantal Syriërs in belegerd gebied is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Volgens de Verenigde Naties zijn het er bijna een miljoen. 850.000 van hen zitten in dorpen en steden die worden belegerd door het Syrische leger en groeperingen die het leger steunen. De anderen hebben te maken met terreurgroep IS of andere groeperingen die het bewind van president Assad bestrijden.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 Volgens de Consumentenbond worden klanten zo jaarlijks voor 12 miljoen euro gedupeerd. Van de 200 onderzochte webshops betaalde bijna een tiende helemaal niets terug. Oud-atleet Ria Stalman raakt haar nationale record Discuswerpen kwijt. De atletiekunie heeft besloten het record van de Olympisch kampioen uit 1984 te schrappen omdat ze doping had gebruikt. Ria Stalman bekende dat begin dit jaar in een aflevering van Andere Tijden Sport. Het weer nog een paar buien, vannacht droog bij een graad of 9. Morgen droog met in het westen wat zon. En aan zee een stevige zuidelijke wind. Het wordt een graad of 12. Vanaf woensdag droog en fris. In het weekend wordt het nog maar een graad of 7. En dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Uh, alleen toen is dus de, de, de voorzitter, de, de, de voortrekker, die Jacques Versheim, die overleed plotseling. Mm. En dat was een man van statuur, die uh, zat ook in de Amsterdamse uh, synagoge, in de grote synagoge. hij was hij twintig jaar, dertig jaar zelfs, ik, uh, had hij in, zeg maar in de kerkenraad gezeten. En, nou, jammerlijk gen, uh, stierf hij. Toen kwam er een opvolger, dat was ook weer in Amsterdam. maar dat waren alleen maar Amsterdammers...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 En toen hebben ze eigenlijk hun schroom laten varen om uh, een synagoge te bouwen. Dus die villa, oké, okay, hebben ze doorgestreefd en toen twee jaar later, toen waren ook de prijzen wat milder. En toen konden ze voor minder dan de helft van het oorspronkelijke bouwplan, op hetzelfde perceeltje in de Metstraat, dus die synagoge bouwen. En die bouw ging razendsnel, en drie, vier maanden stond ja, het gebouwd. Ja, dat verbaasde ja.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 ...kinderen uit de stad dus uh, ja, een aantal maanden kwamen om van hun TVC uh, af te komen. Dat was een volledige Joods gebeuren. Dat lag een beetje op het kindereiland uh, met ja. de vakantiekolonie... Ja. ...waar nu een paar is in het Bunkerdorp. Uh, uh, daar in die hoek uh, was dus altijd een, een Portugees-Joodse uh, eiland... Ja.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 Nou ja, ik heb uiteindelijk een lijst proberen te maken en dan kom ik uit op ten minste dus 100 Joodse ondernemers, zeg maar 70 winkels en ongeveer 20 pensioens en zeg maar 10 hotels uiteindelijk. Dan zal die synagoge, die constant synagoge zal daar ongetwijfeld dus... een, een en een positieve en ook een soort identiteitsmarker-functie uh, hebben gehad. En wat je dus ook wel ziet, zeg maar, gewoon concreet in de gebouwen daaromheen. Ik heb van die, die plattegrondkaartjes dat je dan Synagoog inkleurt, en dan zie je: hé, hey, pension Cohen zit er vlakbij. Ja. Uh, gelijk het pand daarnaast het uh, Brown, nou allemaal van 1925 1929 mm. dus zeg maar in de nadagen van de bouw van de synagoge komen er gewoon een aantal ja. en dan het grote orthodoxe hotel wat aan het, st aan het strand zat, het hotel de Vavouche uh, dus alleen al die drie gebouwen zeg maar die je dan op de kaart dan zie je dat zo'n zo synagoge dus een aantrekkende werking heeft van, van ja, joods leven ja uh, en het was natuurlijk ook allemaal wel klein, moet je zeggen. Mm. En bijvoorbeeld het godsdienstonderwijs heeft nooit een eigen lokaal gehad. Maar de Zandvoortse uh, burgemeester en wethouders waren dus verplicht vanwege de nieuwe godsdienst... Uh, mm. De nieuwe uh, de onderwijswetten voor het bijzonder onderwijs moesten dus de gemeente ruimte beschikbaar stellen... ...voor identiteitsgebonden onderwijs. dus, uh, ja, dus ook de Joods. Uh, uh, dus de Joodse naschoolse uh, godsdienstlessen vonden dus plaats in school D. Dus bij de tram, zeg maar, achter de katholieke kerk. Ja. Uh, en uh, ja, ik had het gewoon een mooi verhaal dat je, dus, je ziet echt grote identiteitsscholen in Zandvoort ontstaan mm -hmm. uh, sommige staan er nog uh, de, de katholieke school ja, uh, ja, achter de monument ja, en de, de andere twee zijn eigenlijk verdwenen maar de, he, er waren echt naast die vier openbare scholen drie ja. christelijke scholen en dat joodse onderwijs had dus ook zijn plek mm -hmm. uh, in, het, in het dorp uh, ja. zeg maar 15, 20, 30 jaar ja mm. Ja, dat is niet mis. Dat is wel hele lange tijd nog. Uh -huh. Ja, we hebben eigenlijk ook uh, laatst uh, het feit herdacht... Hè, dat uh, synagoge 75 jaar geleden in die nacht van 4 op 5 augustus 1940 werd opgeblazen. Maar uh, uh, ja, is het nog steeds niet duidelijk eigenlijk wie dat heeft gedaan? Dat, dat komt niet echt zo naar voren dat het duidelijk wordt uh, in het boek... Wat denkt u zelf? Wie waren volgens u de daders? Heeft u daar enig idee van? Ja, u eh, nodigt mij nu uit om mij op glad ijs te begeven, dus dat ga ik niet doen. Uh, nee, ik denk dat, dat je moet zeggen dat het een samenstel van omstandigheden is. Hè, dus mm. dat uh, aan de ene kant uh, natuurlijk in Zandvoort ja, best wat anti sympathieën leefden. En uh, af en toe kwamen die ook naar de oppervlakte. Uh, dus ...onder de Zandvoortse bevolking zelf leven ook haatgevoelens... ...jegens de Joodse mensen, maar het feit dat die SS hier gelegerd werd... ...en dat dat uh, 150 meter verderop uh, in het grote hotel was... ...en dat die al zeven jaar ervaring hadden of langer om allerlei Joodse dingen te vernielen... Um,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 Ik vind het een hele, hele goede vraag en uh, zou bij wijze van spreken uh, onderwerp van nader onderzoek uh, moeten zijn van hoe is dat gegaan. Ik weet er eigenlijk weinig van, dus ik, ik, ik vrees dat er uh, heel weinig uh, ja, niet goed gemacht uh, is. Ik weet alleen dat het tegelijkertijd ook wel weer een beetje een schrijnend voorbeeld is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 Ja, allerlei Joods bezit gewoon geconfiskeerd werd het zijn door de overheid, het zijn de particulieren. Hmm. Ja, ja dat, dat is dan ook uh, zoiets. hè? Dus, uh, uh, ja. Ja, ik weet nog dat de vorige burgemeester uh, van der Heide, ja? ja. die heeft mij verteld, dat schiet me nu nog te binnen, dat ja. hij dus in een, een, een Libor-commissie uh, gezeten heeft, en dat was in Den Haag.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 Alleen die stoppensteinen gaan natuurlijk alleen over die gezinnen die ook omgekomen zijn. Dus het is uh, ook een beetje kijken van... Uh, uh, het hart van Joods-Zandvoort eigenlijk is het, uh, is het eind van de Haldenstraat. Want daar heb je dus de verlengde Haldenstraat, waar de helft van het aantal adressen als Joods. Dat stukje naar Hotel Keur toe, daar waren wel 17 Joodse adressen. Mm -hmm. Het laatste stukje van de winkels van de Zeestraat, daar waren ook die twee Joodse winkels. En het begin van de Kostverlorenstraat.